10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilain de Plag. Burgemeester Paul de Pla van Heerle legt zich niet neer bij de weigering van minister Opstelte om de Witteil te reguleren. Vliegmaatschappij Air France KLM leidt een verlies van 1,8 miljard euro. En nu het NOS-journaal met de doorhoop de afgelopen uren is het geweld in Kiev weer opgeleid. De demonstranten en de politie vechten weer met elkaar... nadat de nacht relatief rustig was verlopen. Zou vanochtend ook zijn geschoten? Volgens persbureau Reuters zijn zeker tien mensen omgekomen. Wie er met vechten is begonnen, is onduidelijk. Correspondent David-Jan Godvrouw over wat er gebeurt... op het centrale plein van Kiev. Daar staat een gebouw in brand... Uh, en wat we ook gezien hebben is dat een, uh, nou, ik heb zeker tien gewonden voorbij zien komen hier... van uh, uh, de kant van de demonstranten. Dus inderdaad, ondanks de, de wapenstilstand is het alles behalve rustig. Ondertussen wordt er in Brussel overlegd over sancties tegen Oekraïne. President Yanukovych ontvangt vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken... van Polen, Duitsland en Frankrijk. De werkloosheid is vorige maand gestegen. Dat is de tweede maand op rij, meldt het CBS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 per maand op straat ja. komt te staan, dat zijn er toch zo'n 300 per dag. En dat is, dat is best veel. In totaal zitten er nu 678.000 mensen zonder baan. Dat is ruim 8,5% van de beroepsbevolking. In Zaandam is rond half acht vanochtend een dode man op straat gevonden. Hij lag naast een auto. De politie gaat uit van een misdrijf. De man zou zijn doodgeschoten. Volgens lokale media is in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden. Vermoedelijk de vluchtauto. De politie zoekt getuigen.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 KRO-NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Er zometeen ook weer een mediaforum. Daarin Vlaams correspondent in Nederland Sabine van der Putten... en de directeur van debatcentrum De Bali, Juri Albrecht. En het gaat onder meer over Fox Sports. Dat het moeilijk heeft, terwijl de zender afgelopen zomer... nog zo groots werd gelanceerd. De naam verandert, de passie blijft. Eredivisie, Jupiler League en kvb -backen. Je ziet het allemaal vanaf 1 augustus op Fox Sports Eredivisie. Eerst nu de Wiettilt. Minister Opstelte van Justitie is namelijk onvermurfbaar. Hij blijft tegen het reguleren van wietteelt. Zo herhaalde hij gisteren in een Kamerdebat. Opstelte is nog wel bereid om te kijken of zijn cijfers kloppen. Die cijfers houden dan in dat 80% van de Nederlandse wietteelt naar het buitenland verdwijnt. Burgemeester van Heerlen is Paul de Pla en die laat het er niet bij zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent opsteller van het manifest. waarin het kabinet werd opgeroepen om die wietteelt te reguleren. Maar goed, de minister houdt voet bij stuk. Ja, ik denk dat de gemeenten ook voet bij stuk houden. Inmiddels zijn we met 49 gemeenten die het manifest hebben ondertekend. Uh, 49 gemeenten die eigenlijk aangeven uh, handhaven, uh, bestrijden van illegale plantages, aanpakken van criminele uh, netwerken, uh, eigenlijk aandacht hebben voor preventie. Dat is allemaal goed wat de minister wil. Uh, maar met alleen handhaven komen we niet, met alleen preventie komen we niet. We moeten in feite eigenlijk ook de achterdeur gaan reguleren, de achterdeur van de coffeeshops. Want het huidige systeem faalt, want het is niet uit te leggen dat je spullen wel mag kopen en je mag spullen verkopen. Maar hoe die spullen worden gemaakt, dat kan alleen maar ja, op de illegale criminele markt. En u zegt 49 burgemeesters, steunen dat manifest met deze inhoud... maar opstelt is niet onder de indruk ervan. Dus u vangt pot. Ja, maar ik denk dat op een gegeven moment... als je ook gisteren naar het Kamerdebat gaat kijken... Um, kom je eigenlijk tot de conclusie dat Nederland een beetje in een in een padstelling zit waar het gaat over het koffieshopbeleid. Uh, want... noemde het zelfs een slagveld, dat debat van gisteren. Ja, want als je ging kijken, er was er eigenlijk maar één partij... Uh, die die minister volledig steunde. En Dat was zijn eigen fractie, uh, namelijk de VVD. Uh, alle andere partijen hadden... Of kritiek op de minister, omdat hij ze eigenlijk vonden... dat het hele gedoogbeleid afgeschaft moet worden. Dus dat je zegt, van eigenlijk moet de koop en de verkoop ook worden verwoorden. Eigenlijk moeten we af van alle koffieshops. Eigenlijk moeten we helemaal niet meer willen gedogen. Met name de christelijke partijen en de PVV vonden dat. En aan de andere kant waren de partijen die zeiden... nou, wacht even, dat gaat niet lukken. Mensen zullen altijd cannabis willen blijven gebruiken. Er zal altijd een markt voor zijn. Zorg er dan voor dat je als overheid die markt op een goede manier reguleert. Dat is beter voor de gezondheid, beter voor de kwaliteit... het controle op de kwaliteit, maar vooral is ook een beter instrument... om te voorkomen dat die markt die er toch zal zijn... in handen komt van illegale. Dat zei de andere helft van de Kamer. Ja. En wat het dus constateert is dat de ene helft van de Kamer zegt... minister gaat reguleren. De andere helft van de Kamer zegt... minister, stop met het totale gedogen. En de minister en... zelf zegt het lost het probleem niet op... want 80% zou worden geëxporteerd. Ge ge dus dat maak je met gereguleerde retail, maakt dat geen verschil. Nou ja... Het maakt wel verschil voor de mensen die naar de koffieshop gaan. Uh, het maakt wel verschil voor de mensen die in de gemeente op een gegeven moment zeggen... aan de ene kant uh, vergun je als gemeente uh, aan de koffieshop, uh, Vergun je, geef je een vergunning, maak je het dus eigenlijk mogelijk... sta je toe dat de spullen worden verkocht. Maar aan de andere kant zeg je, je ja, hebt de spullen die je verkocht, verkoopt... die mogen eigenlijk niet geproduceerd worden. Als je dat als overheid tegelijkertijd zegt, je mag wel uh, melk verkopen... maar de koeien die, die die melk maken, die moeten zijn verboden... En dan ben je als overheid inconsistent bezig. Dan ondermijn je feite je eigen gezag. En de tweede wat heel erg belangrijk is... zelfs als 80% van de wiet naar het buitenland gaat... dan nog moet je tegen mensen zeggen... ja, wacht even, de wiet die verkocht wordt in die coffeeshops... die door de overheid zijn vergund... Daarvan weten we dat die kwaliteit in ieder geval op orde is. Dat er dus geen gif wordt verkocht. Maar meneer De Plaat, dit zijn argumenten die u altijd gebruikt. En de minister ja? is daar gewoon kennelijk niet gevoelig voor. Wat gaat u doen nu? Nou, we gaan verder kijken. Wat dat betreft, als je gaat kijken ook naar het aantal internationale leiders... wat inmiddels vindt dat het echt anders moet. Iemand als Kofi Annan, bijvoorbeeld uh, Nick Kleck, uh, de vicepremier in, uh, uh, in Engeland. Als je gaat kijken naar Barack Obama. Dan zie je dat steeds meer landen op een gegeven moment zien... dat het, de lijn van alleen maar repressie, repressie, repressie... Niet werkt en dat er dus ook andere alternatieven moeten worden ontwikkeld. En ik ga ervan uit dat misschien deze minister niet meer te overtuigen is, want die heeft aangegeven: ik zit op de hoog in het ministerie in Den Haag en ik blijf daar in feite gewoon zitten. En, ja, laat ik zeggen dat deze minister misschien niet te overtuigen is, maar dat uiteindelijk met de druk van al die burgemeesters, met de steun van het volk, want als je kijkt naar opiniepeilingen, dan laat een groot gedeelte van de, van de kiezers ook zien dat ze voor regulering zijn. Dat uiteindelijk, misschien niet morgen, maar dan toch zeker overmorgen of de week later. Eigenlijk geeft uiteindelijk... u het nu een beetje op, dus? Ik geef het absoluut niet op. We gaan door. Nou ja, maar... Als u zegt met deze minister valt niks meer te bereiken, dan geeft u het voor deze kabinetsperiode kennelijk op. Nou, we gaan op een gegeven moment gewoon door. En we zullen op een gegeven moment. Dat moet natuurlijk nog wel behoorlijk wat voorbereidende activiteiten nog verder plaatsen. En hoe hoe werkt het precies? Hoe ga je zo'n zo bedrijf hoe kun je dat precies opzetten? Ja, u, u bent de heel het juridisch aan het onderzoeken, maar dat gebeurt ook al hè, door de Radboud Universiteit. Dat ja, wordt in het voorjaar worden daar de resultaten van verwacht. De Radboud Universiteit uh, richt zich vooral op de, uh, op de internationale. Uh, wij zeggen... Laat zeggen nou, het is hartstikke goed dat dat gebeurt, maar wij gaan op een gegeven moment op lokaal niveau wel verder kijken hoe je zo'n wietbedrijf... hoe je dat precies op zou kunnen gaan zetten. Welke veiligheidseisen worden erbij? Uh, is het überhaupt rendabel te krijgen? Allemaal vragen die heel erg belangrijk zijn... om een alternatief te kunnen bieden. Een alternatief te kunnen bieden voor dit halfslachtig getogenbeleid waar je wel mag kopen, waar je wel mag verkopen... maar je waar niet mag produceren. Die wereld is niet handhaafbaar. dat ziet iedereen. Uh, en nee, dan laatst. met een pasklaar plan komen... op het moment dat er een andere minister komt te zitten. Dat is het enige wat rest als ik u zo hoor. Ja, en met druk uh, van de bevolking... en steun van al die burgemeesters gaat het onzeker lukken. Misschien niet vandaag met deze minister... maar dan morgen met een andere minister zeker wel. Burgemeester Van de Heerde-Paul de Pla, dank u wel. Graag gedaan. In Kiev, in Oekraïne, zijn opnieuw gevechten uitgebroken... tussen politie en demonstranten. Er zouden bij ook doden zijn gevallen. Tenminste, tien wordt gezegd. En NOS-correspondent David-Jan Godfar is op dat onafhankelijkheidsplein in Kiev. David-Jan, ja, dat daakt het vuren, dat leek het te houden... maar het is dus toch uit de hand gelopen, kennelijk. Ja, zeker, vanaf nog vroeg is het uh, helemaal misgegaan. Nog, nog onduidelijk is waarom en wie er begonnen is. Maar het is in ieder geval begonnen met, uh, met geweervuur. Uh, Sluitschuttersvuur. En nogmaals, wie er eerst begonnen is. Of de kant van de oppositie. De radicale jongeren onder die, uh, onder, onder die oppositie. Of de politie die hier massaal aanwezig is. Dat is toch niet bekend. Maar er zijn in ieder geval, voor zover ik berechte... Uh, ter duur van spreken, tien mensen uh, bij omgekomen. En ook uh, behoorlijk wat mensen gewond geraakt. Dus inderdaad... Het vaak het vuren heeft het een nachtje volgehouden... maar is nu uh, volkomen in duigen gevallen. Wat is er bekend over die tien doden? Zijn dat mensen aan de kant van de demonstranten... of zijn het ook politieagenten? Nou, ik weet in ieder geval dat er vier doden... onder de demonstranten zijn. Um, wie de andere zes zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet. De, de berichten spreken elkaar daarover tegen. Dus dat moeten we nog even afwachten, de nadere gegevens erover. Wat zie jij nu om je heen op dat plein? Uh, wat ik vooral zie is... Uh,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 Ja, en ik kan jou vragen wat de verwachting is voor de rest van deze dag... maar uh, dat is ook voor jou speculeren, lijkt me. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, maar... Met nog eens tien doden na de 26e van uh, af, af, gisteren nacht. Uh, is is, is ja, er na, natuurlijk nauwelijks meer sprake van een uh, mogelijkheid voor een compromis? Er zijn op dit moment drie ministers uh, van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Kiev. om te praten zowel met de oppositie als met de president Janukovic. Maar dat lijkt gezien de, de huidige omstandigheden een complete uh, zinloze uh, exercitie. Goed, Staakt het Vuur heeft het een nachtje volgehouden. Nu dus de laatste melding is dat er uh, toch doden zijn gevallen bij. ...gevechten tussen politie en demonstranten... ...daar in Kiev 10 wordt uh, gezegd. David-Jan Godva, NOS-correspondent, dankjewel. Nou, even terug naar de jaren 60 Gebeurt met Turn, Turn, Turn. Clean turn. 1965, Roger McQueen, Gene Clark en Chris Hillman samen de The Birds. En turn, turn, turn. De verslaggever Martijn Grimius volgt deze ochtend Max van den Berg. Hij is normaal gesproken in het dagelijks leven de commissaris van de Koning van Groningen. Maar deze ochtend heeft hij een andere rol. Hij gaat namelijk lesgeven. We uh, zijn onderweg naar school in Mussel, naar Basisschool op de Zandtangen. Martijn, ik weet niet of jullie Radio 1 aan hadden staan. Maar dan heeft de muziek toch nog wat inspiratie moeten geven om een goede les op tafel te zetten. Ja, ah, vast en zeker. Uh. En hey, wij rijden nu. Oh ja. En ze rijden nu, dat krijg je. Als je, ding, uh, als je uh, gaat rijden. In ja. is heel lang. Nou, Hoor je me schoen. nog, Jurgen? Ja, we horen je, maar je valt af en toe weg. <laughs> ja, oh, oké. Okay. We, we zitten in de dienstauto van Max van den Berg. En we reden net uh, langs een uh, enorm gasmolecuul uh, opgeblazen. Maar het is, uh, bij Slochter waren we. Hè? Ja, dus uh, zitten we in het centrum van het veld, hè? het Groningenveld. veld. Uh, over de A7, Arthur uh, is de chauffeur. Zijn we nog op tijd in Mussel? Dat uh, hoop ik, ja hoor. Ja? Denk het wel. Oké, okay, dan gaat het allemaal goed. Is dit een beetje uw tweede huiskamer, uw tweede werkkamer, De dienstauto? Nou, op de momenten dat ik uh, naar Den Haag moet uh, om weer allerlei dingen te bepleiten bij de tweede kamer of bij uh, de regering, ja, dan is het inderdaad zo'n tweede werkkamer. Uh, en uh, soms hier de provincie ook in uh, zoals nu dan, dan, dan is dat ook het meest effectief eerlijk gezegd, alles in de stad doe ik liever met de fiets ja, U heeft geen rijbewijs? Ik heb geen rijbewijs, ik heb er ook, niet, ik heb er ook geen verstand van en uh, uh, ik vind het heerlijk om in de stad gewoon simpel het is ook echt de fietsstad Groningen te fietsen, maar het, uh, met, met zo'n auto is ja, enorm behulpzaam want dan kan ik ondertussen en bellen en regelen en schrijven en overleggen dus dat is... Gestrikte velden, Wat doet deze provincie met u? Ja, het is gewoon een prachtig uh, gebied. Het, mensen hebben er hele verschillende smaken bij Noord-Groningen. Die, die akkers, uh, de graanvelden, de, de mais, de, de, de gele uh, gebieden. Het is prachtig om te zien. Ook vaak geïnspireerd voor schilders. Hier Oost-Groningen zijn grotere polders. Hè? Ja. Grotere gebieden. Uh, dat open landschap. Ja, dat is een enorm karakteristiek. Ik vind het schitterend. Andere mensen zeggen: God, het is leeg. Het ja. is saai. Uh, kom je... Dan is het ook weer meer beborst. Kom je in het westenkwartier, dan is het veel meer kleinschalig en uh, veel meer bebouwd en beborst en wandelpaden. Nou bent is heel u, gevarieerd. Nou bent u hier ooit begonnen als wethouder in de stad Groningen. Nou komt u hier weer terug als commissaris van. We gaan zo meteen, u gaat zo meteen een les geven aan basisschoolkinderen. Um, allemaal vragen worden gesteld, natuurlijk, over uw huidige functie. Maar als u ze nou een levensles wil meegeven, u bent aan het eind van uw carrière. Wat zou u ze. Ja, nu wordt het wel erg lastig. Het is natuurlijk zo'n enorme dienstauto. Bizar beveiligd, waardoor die verbinding lastig is. Hoor hem nog heel even? Nee, we gaan er mee op. De wijze les van Max van den Berg die houdt u te goed. Die gaat u de kinderen straks vertellen. Maar wij horen hem het volgende uur hier op Radio 1 ook te horen. De Ochtend. Standpunt NL. We hebben het deze ochtend over de stelling... de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Vanaf 2015 krijgen de gemeenten meer verantwoordelijkheden... en dus meer invloed op ons dagelijks leven. En toch lijken de gemeenteraadsverkiezingen... de laagste opkomst ooit te gaan halen. TNS Nipo deed onderzoek... en verwacht dat niet meer dan 50%, dus onder de 50% van de kiezers... zal gaan stemmen, straks op 19 maart. Nog nooit was die opkomst uh, zo laag. Uh, vandaar uh, de stelling dus... Um, uh, wat was het nou weer? Ja, De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Wordt er geredigd? Geageert, ja, 224 mensen hebben tot nu toe hun stem uitgebracht. En daarvan is 77% het tot nu toe eens. 23% is het ermee oneens. Er zijn natuurlijk mensen die volop twitteren en via de site een reactie laten weten. Uh, op de site van Poont. bijvoorbeeld had iemand gezegd... gemeentepolitiek overstijgt nauwelijks het niveau van de lokale duivenvereniging dus. Mm. Tja. Weinig vertrouwen daarin. Ja, ik denk dat de duivenverenigingen het daar niet mee eens hè, maar Die zullen alles heus wel op orde hebben. Zeker het loslaten van die duiven. We gaan erover praten met René Peters. En dan denkt u, René Peters, René Peters... is dat niet die meest invloedrijke lokale bestuurder van Nederland? Ja, dat is hem. René, goedemorgen. Goedemorgen. Tijdje terug nog bij ons in de studio. CDA-wethouder in Os En inderdaad gekozen uh, tot meest invloedrijke persoon... bij de lokale overheid. Um, ja, maar. Jullie hebben trouwens pas in november te maken... Hè, met die gemeenteraadsverkiezing in Os. Ja, bij ons, uh, wegens de herindeling met uh, een deel van Maasdonk, hebben Den Bosch en Os pas in november uh, de verkiezingen. Dus niet in, uh, in maart zoals de rest van Nederland, ja. inderdaad. Toch even naar de stelling en voor de administratie. Uh, wat is jouw reactie op de stelling, eens of oneens? Nou, eens, want de gemeenteraadsverkiezingen waren altijd al belangrijk, maar op dit moment uh, ja, belangrijker dan ooit, zou ik zeggen. Dus uh, we zijn altijd uh, op het niveau van een duivenvereniging. Uh, dat is eigenlijk wel een grappige beeldspraak. Uh, maar natuurlijk voorkomen onzin. Er is op dit moment... Uh we worden gemeenten verantwoordelijk voor zaken die mensen echt raken. Dus uh, dan heb je het over zaken als regelingen rondom arbeid. Hoe verdien ik straks mijn boterham? Regelingen rondom zorg. Hoe wordt er dadelijk de, de zorg in de gemeente ge, uh, georganiseerd? En regelingen rondom uh, de jeugd. Zeg maar, hoe gaat het straks uh, met mijn kinderen? Nou, als, het daar niet meer over, als dat niet meer belangrijk genoeg is om voor te gaan stemmen, dan, dan is het ook... Uh, ja, dan houdt het ook ja, op, maar heb je er een verklaring voor dan? Want juist deze gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk om de redenen die je net allemaal noemt. En toch ja. gaan minder mensen dan ooit stemmen, zeggen ze nu in dat onderzoek. Ja, nou, nou weet ik niet of dat onderzoek bewaard uh, zal worden natuurlijk. Maar wat men, uh, wat men uh, in dat onderzoek ook aangaf is uh, ja dat uh, het erg moeilijk is. Hè, dus uh, het lijkt op afstand. Dat uh, mensen het idee hebben van ja, politici die luisteren toch niet. Dus dat kan wel stemmen, maar uh, ze doen toch hun eigen zin. Ja. En uh, dat, dat geven ze eraan. Ook dat is natuurlijk niet zo. Zeker niet lokaal. Want als wij ergens mee bezig zijn, dan is het, uh, de mensen bezoeken uh, thuis uh, om, om, te, om een, echt een beeld te krijgen bij hoe werkt dit nu. Als wij het hebben over de transitie van de jeugdzorg... en dan kunnen we allemaal roepen van... ja we willen naar nou één gezin één plan... dan nodig je gewoon een gezin uit met al zijn hulpverleners. En praten we erover van hoe is dit nou ontstaan... en hoe kunnen we dat nou veranderen. Dus wij krijgen binnen de gemeentes echt heel concrete beelden... van hoe gaat dit... Gebeuren, zeg maar, hoe kan dit? En dan, uh, dan ben je niet ver van de mensen af, dan ben je er juist heel erg dichtbij. En dat is ook het idee achter die transities, natuurlijk. Maar waarom lukt het toch maar niet om dat verhaal dan over het voetlicht te krijgen? Want dat geldt voor jullie op lokaal niveau, maar dat geldt uh, voor de provinciale politiek al helemaal. En toch ook de landelijke politiek, uh, daar hoor je dat soort verhalen van: ik ga toch maar niet meer stemmen, want ja, die politici doen toch maar waar ze zin in hebben, luisteren niet naar ons. Ja, ik denk dat uh, als ik uh, televisie kijk, uh, landelijke politiek, dan denk ik ook wel... Of zijn we nou bezig met uh, one-liners elkaar te concurreren... ...of zijn we nou bezig met het vertellen van een verhaal waar het daadwerkelijk om gaat. En ik denk dat we, uh, ja, gewoon heel eerlijk gezegd, te veel bezig zijn met, uh, uh, ja, met elkaar niet laten uitspreken... ...en uh, jezelf te profileren, in nee. plaats van dat vertellen we vertellen, jongens, we staan voor een kanteling en een transitie... die belang heeft voor iedereen. Is, is dat in een, in een gemeente anders eigenlijk? Is, is daar meer samenwerking tussen misschien wel op landelijk niveau uh, de uiterste? Um, ja, ik kan niet over iedere gemeente spreken... ...maar ik kan zeggen dat binnen de gemeente Oost die samenwerking uitstekend is... ...en dat we ook in gezamenlijkheid proberen daar een verhaal van te maken. Kijk, dit, dit gaat echt verder dan partijpolitiek. Dit is een, een verandering in de maatschappij, dus daar zullen we toch echt samen moeten doen. Er is nog een andere reden hè, die TNS-Nippo aanvoert... ...namelijk uh, dat mensen gewoon gebrek aan kennis hebben. Mensen weten te weinig van de partijen en de politiek. Ja, ja dat, dat zou best wel kunnen kloppen... Uh, ...dat ze uh, daar niet genoeg van weten. En dat, betekent dat, ja, dat heeft een reden namelijk dat wij het niet genoeg uitleggen. Dat wij niet genoeg beelden maken bij al die moeilijke materie. Kijk, we kunnen, uh, een tijdje geleden kwam er op Nieuwsuur een, uh, een prachtig interview... ...met iemand van D66, uh, nieuwe partijen van Hoog. En uh, die vragen we even... Ja, uh, bruutweg van, uh, ja, hoe gaat u de transitie van de zo organiseren? Ja, op die manier kun je die vraag helemaal niet beantwoorden. Dat is beren ingewikkeld. Dat ligt niet aan die kwaliteit. Dat ligt er aan dat we samen bezig moeten zijn van beelden. Hoe lopen die dingen nu? Waar gaan we naartoe? Op welke manier? En dat, dat moet niet abstract, dat moet heel concreet op menselijke maat. Ja. Maar vaak is de tijd daar ook niet voor, hè? Het moet gewoon allemaal snel in hapklare brokken, anders zijn mensen hun aandacht gewoon kwijt. Dat is het lastige, denk ik, met die grote veranderingen. Ja, dat is het lastige. Als je aandacht wil trekken binnen de politiek... lijkt het wel dat je inderdaad die one moet gaan maken. Maar ja, dan, dan wordt het veel te plat. Daar gaat het niet meer over. Nee. Ja. Wat, wat doe je er zelf aan eigenlijk om uh, zichtbaar te blijven? Want uh, we hebben daarover gesproken een tijdje terug hier... Uh, toen uh, naar aanleiding van die verkiezing van de meest invloedrijke persoon... bij de lokale overheid, uh, ja. veel tussen de mensen zijn. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat? Nou, dat is niet zo moeilijk om, uh, om te doen. Kijk, als we het hebben over de transitie van de jeugdzorg, dan verwacht je toch, kun je toch verwachten van een politicus dat hij uh, zijn kennis niet haalt uit de bibliotheek of uit, uh, uit de krant of van lobbygroepen of wat ambtenaren in Maar dat je bij, uh, bij instellingen gaat kijken, dat je, een keer, dat je meeloopt met de werkvloer, maar dat je ook weet hoe het financiële dashboard van zijn instellingen in elkaar zit, en dat je ook praat over, over de visie. En als je het hebt over, uh, ja, inderdaad over die uh, veel hulpverleners per één gezin, dat je met zo'n gezin en al die hulpverleners praat, dat je ziet hoe, hoe, hoe komen die dingen nu. En dan kom je soms tot hele verrassende, uh, verrassende beelden, zoals bijvoorbeeld één gezin één plan met de huidige regelingen gewoon niet, niet mogelijk is. En uh, ja, ik denk dat je als het op die manier doet en je bevindingen zoals ik dan drie keer per week op een weblog schrijf ja. en daar regelmatig over communiceert dat dat wel degelijk werkt. Maar dat geeft volgens mij ook die onduidelijkheid. Want als je dus hoort van, ja, we hebben te maken met een aantal regelingen... maar dat en dat en dat deugt er niet aan of dat werkt niet. Ja, dat maakt de onduidelijkheid alleen maar groter voor mensen. Ja, maar dan, dan is het ook ingewikkeld. Dan moet je er ja. tegenover zetten van, ik wil die regelingen zo en zo niet hebben. Want anders kan het niet. En als je dat zelf formuleert, dan begrijpen mensen dat wel. Dan ja, dan je, maar op ja, het moment dat dat op... dan toch doorgaat... dan voelen mensen zich weer teleurgesteld. Ja, maar de theorie achter die transities, en daar gaan wij dadelijk als gemeente over... ...dat uh, gemeenten wel de mogelijkheid hebben om dat, uh, om dat te veranderen. En uh, dus dat, dat wij uh, gaan over de middelen en dat we ruimte krijgen om de zaken te veranderen. Dus dan is de vraag aan, aan ieder uh, potentieel raadslid of ook aan iedere lijsttrekker of wethouder... ...van leg dan eens uit hoe je dat wil gaan doen aan de mensen. En ja, dat kan niet in vijf minuten. Is het, het nog leuk, het dat nog leuk om, om politicus te zijn? Ook, ook als je dan dit soort reacties leest op, op die gemeenteraadsverkiezingen? Ja, joh, dat, is, dat is een heerlijke baan. Uh, zeker nu. Kijk, uh, we hebben nu echt de kans om te proberen dingen beter te maken. Uh, en uh, nou ja, dat is een uitdaging. en Dat is hartstikke mooi. En ja, dat mensen dan uh, soms op internet op een bepaalde manier reageren. Ik kan er eigenlijk wel, wel om lachen om de, om, de, om, om de wereldspraak van die duiven te leren. Daar kan ik wel aan lachen. Het is wel jammer dat mensen het zo voelen. En dan onze taak om het uh, te veranderen. Ja. René Peters, wethouder in Os. Daar hebben ze pas in november gemeenteraadsverkiezingen. Dus 19 maart hoeft het nog niet. Ik kan nog even rustig gewoon zijn werk daar afmaken. En dan later de campagne gaan voeren voor die verkiezingen. Want hij is verkiesbaar, heeft hij hier verteld. Dank uh, dat je even aan de telefoon kwam. René Peters, dus uit Os. Er is nog werk aan de winkel. Want Jan Pontus schrijft bijvoorbeeld, helaas zijn politici altijd maar bezig met zichzelf en electoraal gewin. Het belang van de burger heeft voor hen geen prioriteit. Nou ander schrijft ook. Ze zijn bezig met elkaar proberen vliegen af te vangen, ruzie maken, eindeloos een zeveren, geen beslissingen nemen, et cetera. Eigenbelangen vieren hoog tijdens. René Peters moet met consorten daar nog flink tegen te weer. De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk, dat is onze stelling. En u kunt blijven reageren via de site bijvoorbeeld www.stand.nl. Dit is Radio 1. Het is bijna half elf. Hier zijn de hoofdlijnen van het NOS Nieuws. Doralt. In Kiev zouden de afgelopen uren zeker 15 doden zijn gevallen... nadat er weer gevechten zijn uitgebroken tussen politie en demonstranten. Rond 8 uur vanochtend sloeg de vlam daar weer in de pan. Correspondent David-Jan Godfran zag dat er tientallen gewonde demonstranten werden afgevoerd. En getuigen hebben ook op andere plaatsen lichamen zien liggen. Wie er met vechten is begonnen is niet duidelijk. Gisteren kwamen de regering en de oppositie nog een bestand overeen. Demonstranten zeggen dat ze door de politie vanochtend zijn geprovoceerd. De werkloosheid is vorige maand gestegen en dat is de tweede maand op rij, zegt het CBS. Er kwamen 10.000 werklozen bij. In totaal zitten er nu 678.000 mensen zonder baan. Ruim 8,5% van de beroepsbevolking. In Zaandam is rond half acht een dode man op straat gevonden. Die lag naast de auto. Volgens lokale media is in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden. Vermoedelijk de vluchtauto van de dader. De politie is op zoek naar getuigen. En door de warme winter loopt de natuur ruim een maand voor op het schema. Bloemen en planten komen al in bloei... omdat de gemiddelde temperatuur ruim 2 graden hoger ligt dan normaal. Deze winter kan de op 1 na warmste winter ooit in Nederland worden. Dat wil zeggen sinds de metingen begonnen. Met een gemiddelde van 5,9 staat hij tot nu toe op de derde plaats. Het zijn de hoofdpunten. Aardbevingsbestendige huizen. Nu nog toekomstmuziek voor de Groningers, maar als het goed is niet lang meer. Nu eerst weer naar Sotje, Sotje, Sotje. Het Radio Olympia, het Rio Lippens. Ah, die hit die zit er echt wel bij mij in, hoor. Elke avond uh, zie ik hem weer. Dat is het begint van Helden. Ja, nee, ik weet het. is half negen. <laughs> ja, ik dacht misschien kijken. Ja, Nee, deed deden wat mooi Ja, wel, absoluut. <laughs> Moet toch? Weten we wie die ploeg gaat rijden? Ja, we volgen weten dat het. Steven Dalebout had het er een uur geleden al over... dat het nog een beetje onzeker was. Nu is het helemaal zeker, want de bondscoach, Arie Koops... heeft het bekendgemaakt. De mannen rijden morgen met Sven Kramer, Koen voorbij en Jan Blokhuizen. De voorspelling klopte dus helemaal. Betekent dat Jorrit Bergsma de reserve is. En bij de vrouwen, dat treedt Nederland aan... met Irene Wust, Lotte van Beek... en toch Jorien Termors, die het druk krijgt. Want ze komt morgen ook als short trackster in actie. Dat betekent dat Marit Leenstra... echt de reserve is. Dus niet morgen mag rijden. En dan gaan we nu naar de de freestyle skiers die strijden namelijk om de titel op de skicross. de Tip, dat is altijd spectaculair. Ja, dat is een heel spectaculair onderdeel. Uh, we hebben vanochtend de kwalificaties gezien. Daar gaan ze allemaal stuk voor stuk naar beneden om een tijd neer te zetten. Dat heet dan uh, zeg maar de seeding run. En naar aanleiding van die kwalificatie worden ze straks geplaatst. Daar hebben we al kennis kunnen maken met het parcours, maar ja, vanmiddag wordt het echt spectaculair. Want dan krijg je dat gevecht met z'n vieren tegelijk in de baan en, en uh, ja, een, een mooie strijd om te zien altijd. Ja, we hebben die skicross ook al gezien bij de snowboarders. Wat is nou het grote verschil met de skiers? Is het sneller? Het is veel sneller, ja. Uh, tegenwoordig is het zo dat bij de snowboardcross uh, gaan ze met z'n zessen door de baan. Bij het skiën hebben ze dat nog steeds met z'n vieren. Uh, als je dat met z'n zessen zou doen, zou het echt veel te gevaarlijk worden. Uh, ja, die snelheden zijn hier veel hoger. Uh, daarom hebben ze ook het parcours een klein beetje aangepast. Dus één uh, bocht bij ingezet. Een soort uh, een, een negatieve bocht. Dus uh, niet een, uh, een, een bank turn waar je dus uh, uh, lekker met volle druk doorheen kunt gaan. Maar een bocht die uh, uit het lood ligt als het ware. Uh, die hebben ze aan toegevoegd, dat is ook om ze een beetje af te remmen. Maar als je dan ze hieronder ziet aankomen met een echt gigantische eindsprong, is echt geweldig om te zien. En ik ben heel benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien als ze ook met z'n vieren erdoor gaan komen. Ja, want wat is, kijk nu gaat het op tijd, hè? maar wat is straks de essentie? Ja, snelheid is belangrijk, aan de andere kant tactiek lijkt me ook heel belangrijk. Ja, absoluut. Uh, je bent niet uitgeschakeld als je in derde positie ligt, want voor jou kan er van alles gebeuren. Het is zo, je mag elkaar niet bewust uit de baan beuken, dat zou echt veel te gevaarlijk worden. Maar je mag wel je eigen lijn blijven rijden. En zolang je op je eigen lijn uh, rijdt, uh, ja, dan botsen wel eens mensen op elkaar en uh, werken ze elkaar wel eens de baan uit. Uh, dus ja, dat levert dan heel veel spektakel op. En als je dan daarachter zit, dan kun je soms beter even inhouden en kijken wat er voor je allemaal gebeurt. Uh, zonder uh, groot risico te nemen en er langs te willen. Uh, dus ja, tactiek kan een hele grote rol spelen. Ja, bij de vrouwen hadden we in ieder geval een deelnemer. Hè? Bel Berghuis, uh, bij de mannen uh, op dit onderdeel in elk geval uh, niet. Komen die er nog wel aan? Zijn er Nederlanders die deze sport be uh, beoefenen? Uh, ja, nou Beryl Berghuis natuurlijk snowboardcross. En uh, in skicross hebben we uh, op dit moment, uh, voor zover ik weet, geen Nederlands. Het is wel grappig dat ooit Bob de Jong... ...heeft aangekondigd dat hij dit wilde gaan doen, de schaatser. Hij uh, heeft ook een vies licentie gehad. En volgens mij heeft hij ook uh, als een soort test een Europacup of een vieswedstrijd ooit gedaan. Uh, dus die heeft er even aan geroken. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als wij hier op dit nummer uh, mensen zouden gaan krijgen... Want het ziet er eh, super spectaculair uit. En misschien zijn hier nog wel betere mogelijkheden op een Olympische medaille dan bijvoorbeeld via het Alpine skiën. Dus eh, we hadden het er laatst over. Iemand als Marvin van Heek die nu eh, afdaler is voor Nederland. Helaas geblesseerd is. Um, als die in het Alpine skiën denk ik binnen twee jaar de top niet haalt... Dan ligt hier misschien een mogelijkheid voor hem. Want ja, ook dit zijn van die daredevils, hè, zoals je dat zo mooi noemt. Je moet wel een beetje gek zijn om dit parcours af te gaan. En dan zijn die afdalers ook een Duidelijk, Duidelijk. verzekerd. straks. Lekker sfeertje daar een soortje. Dat was Maarten Tip. Dankjewel. Lijkt me wel iets voor Bob de Jong, eerlijk gezegd. dat moet weer een beetje gek gaan. Die gaat liever weer op, hè, met die skis. Ja, dat is zo. Deze man werd geboren als Jonathan Ivo Gilles van den Broek. Geef toe, dan klinkt Milo toch heel wat beter. Little in the middle always wanted to be part of a circus company for the fun and death defy you Walk on the wire, lions leap through hoops of fire as the acrobats go flying. Acrobats go flying. It the show. De middel, dat is Milo. Een huis zo bouwen dat het tegen de Groningse aardbevingen kan. Drie verschillende onderwijsinstellingen, van MBO tot universiteit, tekenen vandaag een convenant dat dat in de toekomst mogelijk moet maken. Ze gaan samenwerken om studenten klaar te maken voor aardbevingsproof bouwen. Dus. We weten er nog veel te weinig van in Nederland, dus vandaar. Engel Antonidus is voorzitter van het college van bestuur van het Alpha College en bedenker van het hele plan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weten we allemaal nog niet? Nou, we zijn, Er is natuurlijk heel veel ervaring inmiddels met het herstel van schade bijvoorbeeld, maar ieder doet het een beetje op zijn eigen manier. Dus het is een beetje testen wat nu een goede methode is. En dat is eigenlijk ook de reden voor deze, dit convenant, om het onderwijs te bundelen en dan samen met het bedrijfsleven goede methoden te ontwikkelen zodat het herstel ook duurzaam gebeurt. En is er al iets meer aan te geven wat die studenten dan moeten gaan leren waardoor dat kan? Nou, ja, Het zijn verschillende doelgroepen die we hebben, dus ook de, gewoon de zittende studenten, de niveau 4 bijvoorbeeld van het Alpha College, die al een bouw bouwopleiding doen, die zullen in het vierde jaar dan een specialisatie krijgen. En dan gaat het om uh, de constructies, de bouwmaterialen, uh, de, een testopstelling voor, voor bevingen, om te kijken wat, uh, wat goede methoden zijn om uh, in nieuwbouw, maar ook in bestaande gebouw, uh, bevingen te voorkomen of uh, duurzaam te herstellen. Want ik neem aan dat daar in andere landen toch ook wel ervaring mee zal zijn... in gebieden waar die veel getroffen worden door aardbevingen. Zeker. We hebben in Groningen niet het alleen recht op aardbevingen. Eh, zoals we weten, overal in de wereld gebeurd dat. Alleen elke aardbeving is, is verschillend. Bijvoorbeeld in, in Japan eh, hebben we regelmatig aardbevingen. Eh, maar daarbij is de ondergrond heel belangrijk. Dus de ondergrond in Groningen is weer heel anders dan in Japan of elders. Dus dat betekent ook dat je daar een specifieke aanpak voor moet kiezen. Maar natuurlijk maken we gebruik van de kennis die ook elders in de wereld aanwezig is. Ja, maar dit moet dus bevingsbestendig uh, bouwkundige worden, helemaal toegespitst op Groningen. Ja. En, en er wordt er ook samengewerkt met de gasunie, met de NAM? Ja, de NAM is uh, als eerste betrokken. Daar hebben we het, ook, het idee het eerst neergelegd. Die waren zeer enthousiast daarover. Uh, en er zijn ook andere partijen, Bouwer Nederland bijvoorbeeld, die uh, een rol speelt. Maar ook heel veel uh, individuele aannemers die wel... Uh, uh, betrokken hebben bij, uh, bij dit platform. Dus dat, uh, dat gaat heel goed. En heel veel partijen zijn natuurlijk uh, daarbij uh, uh, aanwezig... om hun, hun ervaringen in te brengen. Ja, en zo'n NAM kan dan bijvoorbeeld aangeven... wat er gewoon technisch gebeurt onderop... en waar je dus met constructies rekening zou moeten houden. Ja, maar de NAM die, die houdt zich wel een beetje uh, uh, houdt wel afstand uh, tot het onderwijs. Hij zegt, ja, jullie zijn van het onderwijs, dus daar bemoeien, bemoeien we ons niet mee. Maar ze hebben natuurlijk wel, wel belang bij dit, uh, uh, dit platform... omdat, uh, ja. nogmaals, het een... Uh, uh, ja, een, een herstel duurzaam maakt en ook de, de bouw duurzaam. Nou is het probleem natuurlijk al een tijdje daar. Hoe lang moeten we wachten totdat dit soort uh, spe specialistische bouwkundigen ja, gespecialiseerd zijn of geschoold ja. zijn? Nou, we, we zijn niet uit op een helemaal nieuwe vierjarige opleiding bijvoorbeeld, want dan zou het ook veel te lang duren. Dus uh, bestaande studenten die al in die bouw zitten, die krijgen gewoon een uh, specialisatie. Dat begint volgend cursusjaar al. Maar uh, in maart en Staden zijn we al uh, bezig met taxateurs. Uh, er zijn nu heel veel taxateurs werkzaam om die schades op te nemen. Maar ja, alle taxateurs die doen dat niet op een eenduidige manier. Eh, omdat de ene taxateur een bouwachtergrond heeft en de andere uit de verzekeringswereld komt. Eh, is het de bedoeling om met de bestaande taxateurs een, een cursus te maken in maart, tussen maart en mei. Om dan eh, op een eenduidige aanpak te komen. Want dat is van, van belang. Bewoners merken ook dat die taxaties niet op een eenduidige manier gebeuren. En dat geeft ook onrust. De ene taxateur die doet het toch weer anders dan de andere... terwijl het dus dezelfde schade zou kunnen betreffen. Ja. Dus allemaal op één lijn brengen, daar beginnen we mee in, in maat al. Van Beving naar Binding. Daar bent u dus ja. de bedenker van Engel Antonius. Dank u wel. Oké, okay, dank u. Media Forum. Vandaag met Sabine van der Putten, correspondent voor de VET in Nederland. Hartelijk welkom. En Joeri Albrecht is een journalist... maar vooral ook directeur van debatcentrum De Bali in Amsterdam. Hartelijk welkom. Um, in de eerste aflevering gisteravond van een nieuwe reeks media Logica van uh, Human en de VPRO werd uh, teruggeblikt door internationale media... op de berichtgeving na de aanslagen van Anders Breivik. Die Noor, hè, 22 juli 2011 was het, pleegde twee aanslagen in Noorwegen. Doden daarbij 77 mensen. Na die eerste bomaanslag beginnen internationale media... dan te speculeren over de daders. Al-Qaeda zou opnieuw hebben toegeslagen in Europa. De reflex was islamitisch radicalisme... terwijl er aanwijzingen waren om ook aan te twijfelen en elders te kijken. Mensen verwachten ook dat het dat is, dus dan moet het ook gebracht worden. Waarom keken de media maar één kant op bij de daden van Anders bering ik? En waarom lieten experts zo weinig andere mogelijkheden de revue passeren? Ja, dat zijn vragen die gesteld werden, Sabine. Je hebt het gezien ook natuurlijk, die uitzending. Hoe kan dat, dat dat gebeurt? Dat speculeren? Ja, het is onvermijdelijk, denk ik. Er gebeurt zoiets en de verwachtingspatronen die zijn er... En de uitzending moet ge gevuld worden. Hè? Ja. Dus, maar uh, meteen... we zijn er toch voor de feiten... Ja, ja, maar zo, zolang die feiten niet zwart op wit duidelijk zijn, wordt er gespeculeerd. Die uitzendingen, die uren, die moeten gevuld worden. Je mag dat niet onderschatten. Vooral bij televisie, bij grote nieuwsevenementen. Dan moet je meteen op antenne. Uh, de druk op, uh, op de eindredacteuren is enorm. Zo snel mogelijk uitzenden. Daar word je ook op afgerekend. Bij ons in België bijvoorbeeld is het heel eenvoudig. Publieke zender, ja, commerciële zender. Hier ook. Wie zendt het eerste uit? En wat je dan uitzendt, is eigenlijk van minder belang. Dat zou toch anders moeten zijn, Jori. Ja, dat zou zeker uit. Dat laatste moet natuurlijk. Ik speel een hè, beetje advocaat dat, van een Nou Dat laatste moet natuurlijk echt anders zijn. Wat je dan uitzet, maakt niet uit. Dat is natuurlijk belachelijk. Want aan de andere kant media zijn er ook voor duiding en voor context. Dus uh, iedereen gaat speculeren. Maar, maar wel gebaseerd ah, op feiten. Graag gebaseerd op feiten. Maar als die dan niet zijn, dan kan je er misschien ook een expert bij halen... die zegt, in eerdere gevallen is er in dit soort dingen dat en dat gebeurd. Op dit moment zijn er terroristische groepen actief. Daar en daar, daar en daar in de wereld. We weten van dit, we weten... Dat is Al is daar nee. nu nog geen aanwijzing voor. Maar Moet zeg er dan, dan luid en duidelijk bij dat er geen aanwijzing is. Mm. En dat, maar context of, uh, uh, uh, heeft best een plek, vind ik... Uh, ja. In de berichtgeving en ook bij rampen en bij crisis en bij zulke dingen. Overigens, er komen natuurlijk ongelooflijk veel mensen onder moslimterrorisme. Dus de speculaties waren niet zo gek. Natuurlijk, ik bedoel, oh. er vlogen ook twee vliegtuigen in de Twin Towers. En dat weet ook nog iedereen. Oh. Dus ik bedoel dat daar um, uh, uh, gezocht wordt naar een mogelijke motieven. Is toch niet zo ja. gek? Alleen, je moet je wel ook daarbij zeggen: het is. Niet zeker, het zijn geen feiten. En als je ze als feiten gaat brengen, wordt het echt slecht. Nou ja, we zagen ook een verslag van de BBC, die dat er steeds bij zegt dan ook. Maar goed, het gaat vooral die ene kant op. En ook al die experts zogenaamd, die zitten allemaal in éénzelfde richting. En die, die beïnvloeden elkaar ook. Dat werd heel mooi aangetoond in deze uitzending. Ja, ik herinner mij dat ook de uitzending van Nieuwsuur s'avonds. Dat was heel pijnlijk eigenlijk. Daar zag je het echt voor je ogen gebeuren. Een expert die, die daar een beetje ongemakkelijk zat. Je zag dat ook als kijker. En dan filmpjes waaruit moesten eigenlijk blijken dat het eigenlijk islamterroristen waren. Dus als kijken dacht je, ja, maar wat is het nu? Dus ze zaten echt op twee sporen. Dat was Beatrice de Graaf trouwens, dat ja. is een, een terrorisme-expert. Ja. Die, die zei, ja, ik ben op weg naar zo'n studio van Nieuws. Eigenlijk moet ik bij mezelf vaststellen dat ik er niet genoeg over weet. Gaat er dan toch zitten? Legt daar wel uh, wat, wat relativering aan en zo... Maar er zijn heel veel van die experts die gaan daar gewoon zitten... ook voor hun eigen belang misschien wel. Ja, daar zijn ja, ze misschien ook ja, voor. Hè? Het, het, het, het, het, je, het, als je op tv bent, verkoopt het ook. Dus er zit natuurlijk een bepaalde druk achter hè, om dat wel te doen. Nou, daar moet je absoluut terughoudend in zijn. Want het vertrouwen van het publiek in wat de media brengt... is natuurlijk wel belangrijk. Dus eh, als. Eh, eh, eh, kwaliteitsmedia zijn een van de vier voor noodzakelijke voorwaarden. voor een eh, open en vrije samenleving. Zoiets als verkiezingen en rechtsstaat en, en zulke dingen. politie. Een eh, goede, betrouwbare, kritische journalistiek is dat ook. Dus je moet echt wel zorgen. Dat je dat vertrouwen van het publiek houdt, door niet te veel uh, rotzooi en onzin te, te verspreiden. Het zou het ook een soort sociale functie kunnen hebben. Ik weet niet of dat goed is of niet. Maar iedereen zit er op dat moment mee. Van, wat, is er, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En eigenlijk ja, ben je aan het filosoferen als media. Ja, waarmee soms je is het ook een beetje daarmee daarmee ook in, kijken, iets geeft Ja, bijvoorbeeld bij ja. de dood van een royal. He? Dan is het ja. ook meteen uitzenden. En eigenlijk samen collectief weet een beetje trouwen en verwerken door te duiden, door te speculeren, door luidop na te denken. Maar bij, ook uh, daar weer dan kan je natuurlijk ook aan, uh, aan massa-hysterie doen. Hè? Ja. Bij Lady Di ja. uh, hebben we het ook gezien. Hoe, uh, het versterkt hoe dat, zichzelf uh, ook. Ja. He? Het is werken. Er was een tijdje terug, meen ik, in Amerika... een, een, een tv-station die zeiden van: wij, wij gaan eens een keer niet in die red race mee... met de concurrentie. Wij gaan gewoon alleen maar iets melden als, als het ook echt te melden valt. Dus als de feiten gecheckt zijn. En dat zeggen ze dan ook tegen hun kijkers. Van, uh, zolang wij niks melden, weten we niet zeker wat het is... Maar uh, nou ja, we zijn betrouwbaar. Wat, wat... En hoe waren de kijkcijfers? Ja, nou precies, dat, dat weet ik niet. Maar is dat, vind jij eigenlijk belachelijk? Belachelijk is veel gezegd. Je, je moet het midden bewaren. Hè? Ik, ik begrijp dat, dat, dat er meteen moet worden uitgezonden. Maar dan moet je heel correct zijn en, en de feiten geven. En als je gaat speculeren, gewoon zeggen... kijk, dit zijn de mogelijkheden. We houden een slag om de arm. En uh, het is geen entertainment. Hè? En ook iemand die maar een stukje van de uitzending ziet... of jonge mensen of oude mensen, die moeten wel als ze televisie uitzetten, de waarheid hebben. Of geen verkeerd beeld van de waarheid. Het is natuurlijk heel goed dat Human dit doet. Hè? Dit laat zien, want het is ook belangrijk... dat het publiek opgevoed wordt in de hmm. richting van... ja, wacht even, je moet wel weten waar je naar kijkt. En we leven in een mediatijdperk, dus dit zal ook zo blijven. Zijn Mensen willen ook meteen de beelden zien van die aanslag... ook al weet je nog niet wie het gedaan heeft. Maar die beelden zijn beschikbaar door de snelheid van hè? Dus die zend je dus ook uit. Alleen dan is het wel van belang dat het publiek begrijpt... dat. Hè? dat wat de media in feite aan het doen zijn... daar aan het uitvergroten is van de verwarring... die iedereen ook in zijn eigen kop heeft. Ja. Want journalisten zijn ook maar mensen. Ja, dus... Maar soms merk je ook als journalist... dat er weinig ruimte en tijd is voor nuance of mitsen en maren. Ook van de eindredacteurs. Die, is, hè. die zitten in je nektuigen. Ja, ik, ik had het vorige week nog. Ik denk dat het kwart voor twaalf was... toen het bericht binnenkwam. Ik werd uh, gebeld door Brussel. Um, de dood van minister Borst is een misdrijf. Nu... Er werd gezegd waarschijnlijk een misdrijf, maar in mensentaal betekent dat zoveel als een misdrijf. En wij journalisten zijn echt afgericht om alles zo eenvoudig mogelijk te zeggen, duidelijk, inkorten. Dus de eindreacteur die, die zette mij eigenlijk een beetje met terug rug tegen de muur. Wat ga ja. je doen? Ja. Is het een misdrijf of niet? Ja. En toen, toen moest ik echt op alle remmen trappen en zeggen van nee, alle bronnen zeggen hier waarschijnlijk een misdrijf. En het spijt me, maar ik ga het ook zo zeggen. En dan moet je echt heel sterk in je schoenen staan. Ja. Ik vond het nog wel bijzonder dat het eindigde ook met die socioloog... die overigens een heel slecht gebit had, maar dat is een heel ander verhaal. Die zei van ja, we, we roepen altijd 24 uur nieuws. Hè. Dat geldt voor deze zender, maar dat geldt ook voor, voor de journaals. Dat geldt voor RTL, iedereen doet dat. Maar eigenlijk is het 24 uur vooral heel veel meningen. Ja, dat een... is ook zo natuurlijk. Ah, ja, vooral in wel. Nederland, we zijn er nu opnieuw mee bezig. Hè? Ja. Er is hier echt een soort ja, meningenindustrie. Ja, veel meer dan uh, in België. Oké. Okay. Een onderwerp dan, hè? Instagram en Snapchat... Chat, Snapchat is het. Heeft Facebook nu ook WhatsApp gekocht? 19 miljard dollar is daarmee gemoeid. Uh, Jury. de macht van Facebook wordt alsmaar groter en groter. Absoluut, ja. Dat is wel een beetje een enge ontwikkeling. Ja, het wordt natuurlijk... Hoe daar een... niet bang voor te zijn? Uh, nou, daar moet je zeker bang voor zijn. Monopolisten zijn uh, altijd he, uh, power corrupts... en absolute power corrupts, absolutely. En dat geldt ook voor bedrijven, niet alleen voor politici. Dus euh, euh, daar, euh, het is niet voor niets. Is antitrustwetgeving een belangrijk onderdeel van, hè, van het pakket wat de Europese Unie doet? Ik denk dat Facebook nu zo groot aan het worden is dat ik me niet zou verwonderen als euh, de, de mededingscommissaris. Vroeger was dat Kroes, die heeft dat ook al uh, Nelly Kroes gedaan heeft ook gedaan. Ik denk dat het belangrijk is dat er naar gekeken wordt... of die macht niet te groot wordt. Ja. En dan zie je overigens het belang van zoiets als de Europese Unie weer. De enige die tegen zo'n soort enorme mologo nog op kan... Uh, is denk ik de Unie. Ja, maar... Kunnen die een vuist maken daartegen? Ja, dat hebben ze eerder ook laten zien dat ze dat doen, dat hebben ze ook tegen Microsoft laten zien. Um, langer geleden is het in Amerika natuurlijk ook het opsplitsen van de telecombedrijven die veel te veel macht kregen. Het is voor de consument natuurlijk altijd een slecht. Uh, die gaat het altijd betalen, want dan gaan altijd, als er een monopolist komt, gaan de prijzen omhoog. Ja. En, uh, en dat lijkt me bij, bij, bij social media zijn we die kant toch ook echt wel op gaan. wat gaan. Uh, hoe kijk jij naar die ontwikkelingen, Sabine? Ja, helemaal mee eens. Het wordt een beetje griezelig. Hè? Ik ben niet uh, paranoia, in die zin dat ik niets durf uh, prijsgeven. En ik ook tot dat soort mensen dat zegt, ik heb niets te verbergen. Maar als je op Facebook bijvoorbeeld steeds meer berichten krijgt... waarvan duidelijk is dat, dat ze weten wie je bent... en ja. hoe je in elkaar zit en, en hoe je status is. Met Valentijn kreeg ik heel veel, uh, ja, toch wel wat berichten van uh, datingsites... omdat ik op Facebook single ben... Dat vind ik helemaal niet leuk. Echt waar? Dat vind ik echt niet leuk. Dus dan denk je van, dit, wil ik, dit ja. wil ik niet. Dit wil ik niet. En dat is nu iets kleins, maar ze weten echt wel heel veel. Gisteren ja. moest ik nog een hotelkamer boeken. En ik dacht, Goh, ik heb zin om gewoon een ouderwets telefoonboek te nemen. Want straks krijg ik weer allerlei aanbiedingen voor, voor hotels en, en verblijven. Het kan heel vervelend zijn. Maar ja, dat is jij op het nu, dat financiële aspect... maar dat privacy, daar zou ik ook veel mee zitten. Ja, nee, dat is, het zijn twee aspecten op zijn minst van natuurlijk. Ja. En, uh, en ook even afgezien van de veiligheidsaspecten... je privacy aspect voor de burger... maar ik denk dat je ook als staat... Um, je moet gaan afvragen uh, tegen de tijd dat uh, uh, alle private bedrijven een stuk meer weten van alle geheimen... die overal op het internet zijn uh -huh. dan, dan, dan de staatsorganisaties. Daar zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Dus ik, Want waar uh, zou het Facebook om te doen zijn? Gewoon alleen maar groter, groter, groter worden? Nou, ik denk dat dit een teken is dat Facebook bang is... dat men van Facebook migreert naar andere social media... en voor tegen de tijd dat iedereen weg is hives hebben we ook kapot zien gaan. Dus iedereen zegt ook dat Facebook is oud. Facebook is zo ontzettend 2010. Dus ik neem aan dat Facebook daar ook bang voor is. Want die enorme waardes die dat zogenaamd heeft. Die blijken dus, mensen blijken toch mobieler te zijn op social media gebied. Gelukkig maar mm. naar het volgende door te gaan. Dus ik denk dat ze vandaar, daarom gewoon de volgende plekjes op het internet kopen. Wow. WhatsApp is het volgende plekje ja. waar iedereen op zit. En het gaat ja. natuurlijk om, om de aanwezigheid van mensen op ja. zo'n plekje op internet. En is dus wachten op een concurrent die nog de moed heeft om op te staan tegen Facebook. Hopelijk komt hij er. Hè? Dat ja. is goed voor iedereen. Ja. Um, Spongebob scoort nog beter dan Fox voetbal. De, de nieuwe sportzender leidt onder magere kijkcijfers. Fox heeft nu een groot dilemma. Zenden ze straks de begeerde samenvattingen uit op hun eigen zender? De samenvatting van de eredivisie. Of verkopen ze die rechten voor miljoenen aan iemand anders? Bijvoorbeeld aan de NOS. Um, Sabine, hoe kijk jij daarnaar? Uh, ik kijk helemaal niet <laughs> naar voetbal. Liever Spongebob dan voetbal. Ja, oh. Omdat ik single ben, heb ik het geluk dat ik niet hoef mee te kijken naar. Uh, oh, je bent naar niet alleen al single. Hallo, Hallo. Er zijn ook vrouwen die voetbal leuk vinden. Oh. Nee, nou, um, nee, ja, betaalzenders voetbal. Ja, als ze er niet kunnen van leven, dan is het jammer. Ik denk dat die mannen ook gewoon hun rekening zullen maken en uh, zichzelf toch niet failliet zullen laten gaan. En als ze dan moeten verkopen uitreksels aan andere zenders, ja, dan ja. zullen ze dat wel doen als het water hen aan de lippen komt. Jury, hoe kan het? Het, want sport is ook al mislukt in Nederland Nou, SpongeBob SquarePants. Is natuurlijk wel ontzettend geestig, hè? dus <laughs> ik bedoel, dat me vlak de kracht daar niet vanuit. Dat maar is uh, <laughs> um, ja, hoe kan het? Uh, Nederlanders willen er misschien niet voor betalen, of um, er blijkt toch een stuk minder interesse te zijn in sport. Wat ik hier ook van de zomer in juli uit zijn ook al eens gezegd heb. Nou, ik moet het nog zien. Uh, uh, Misschien zijn al die enorme contracten... voor al die sportevenementen uh, die publieke omroep heeft... weet ik wat voor een bedrage betaald de laatste he, twintig jaar aan dit. Misschien was het allemaal wel wat te veel. Misschien willen de mensen het echt een stuk minder zien dan men oh. denkt. Misschien is Radio 1 dus nieuws- en sportzender beter af... als ze meer nieuws en minder sport doen. Er zijn gewoon, blijkt, iedere keer... het is nu de derde keer dat zo'n experiment mislukt... er blijken gewoon veel te weinig kijkers voor oh. te zijn. Maar we moeten trouwens even twee dingen onderscheiden. Je hebt het betaalkanaal natuurlijk van Fox. Ja, dat, uh, wat, wat, dat gaat volgens mij nog wel aardig. Uh, die hebben in feite de boedel van de eerste... De divisie live overgenomen. Ja. Maar je hebt natuurlijk dat open kanaal waar ze uh, nou ja, dat voetbal op uitzenden. Um, uh, tenminste, de samenvattingen, voetbalprogramma's en, en heel dat veel films echt... en series. Ja, maar dat, dat is, kennelijk is daar niet genoeg publiek voor. Ik zou zeggen, dat zegt er ook iets over de waarde die uh, uh, al die uh, contracten met die uitzendrechten voor dat sport hebben. Want daar kijken gewoon niet genoeg mensen naar. En wellicht zijn ook de, de voor- en de nabeschouwingen... niet zo sterk als uh, bij de andere zenders. Hè? Want ik heb soms de indruk dat mannen vooral daarnaar kijken... het zich verheugen vooraf en dan eindeloos napraten. En het eigenlijk voetbalspel en ja. die paar doelpunten... dat is maar een aanleiding om het over van alles en nog ja. wat te hebben. Maar, maar zou uh, Fox, Jury dan... Uh, want die, die kwestie ligt nu, het dat, dat contract met de NOS loopt... Uh, Af. De rechten liggen bij Fox. Nou ja, daar wordt nu van gezegd. Ja, houden ze dat nu zelf? zouden we daarmee natuurlijk, kijkers naar die zender kunnen trekken. als ze daar de samenvatting gaan uitzenden. Dat zou kunnen, ja. ja, ja. Kijk, als ze uiteindelijk, natuurlijk, um, um, uh, precies nadoen. wat de NOS ook deed. dan kijk, blijkt, hè, blijkt dat dan de kijkcijfers wel hoog zijn. Dan moet je inderdaad nog wel de kwalitatief de juiste commentatoren en zo erbij hebben. En je moet de van de week een programma zien te vullen. Hoor. Ja, precies. Want het is dus kennelijk ook zo dat mensen dus niet voor dat ene dagje in de week. die zenders weten te vinden. Hmm, um, um, het heeft misschien, misschien hebben die sportrechten ook meer waarde inderdaad, op een publieke zender. Dat er dan vanzelf meer mensen naar kijken. Nou ja, vanzelf, omdat ze de rest van de week er ook naar kijken. Ze zijn in, in België ook van plan he, om de voetbalrechten te kopen, Fox? Oh, uh, ik lig er niet wakker van. <laughs> en jij zit er op Facebook te kijken. Hoe overal weer gereageerd is op al die advertenties. Uh, ja, maar ik, ik kan me voorstellen. Ja, en als ik dan mag spreken in naam van de VRT, voetbal en de grote wedstrijden. Het uh, is goed dat iedereen daar kan naar kijken. Hè. Dat dat sowieso al achter slot en grendel gaat, dat is, dat is niet goed hè, nee, voor nee. niemand. Het is uitstekend dat het achter slot en grendel gaat. Mensen die dan naar willen kijken, moeten gewoon voor betalen in plaats van dat iedereen er aan mee betaalt. Nee, dat is dan toch niet, jullie? dat wil je toch op een open net zien? Nou, oké. Okay. Okay. <laughs> Nou, dat is vanaf nu gewoon bij de NOS trouwens de komende tijd. Want die hebben daar de rechten voor, voor Europese en uh, wereldkampioenschap. Hartelijk dank dat jullie hier waren, Sabine van der Putten en Juri Albrecht. Graag gedaan. Er is erg weinig animo om te gaan stemmen op 19 maart... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO. En vandaar onze stelling... de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Daar wordt op gereageerd. Iemand die het eens is zegt... natuurlijk ga ik stemmen. Al is het alleen maar al om achteraf te kunnen klagen. Niet stemmen, dan mag je achteraf ook niks zeggen. En iemand die het oneens is zegt... als partijen zoals bij de vorige verkiezingen... pijnlijk duidelijk is geworden... de dag na de verkiezingen hun standpunt meteen loslaten... heeft mijn stem geen zin. 0800-1101 voor telefonische reacties. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, met Evelien Dekker. Uh, ik ben het eens met de stelling dat we moeten gaan stemmen. Want er zijn heel veel belangrijke taken... van de landelijke overheid naar de lokale overheid gegaan. En uh, ja, nu is het gewoon nog dichterbij gekomen. En het is zonde om daar dan nog ja. eens niet te gaan stemmen... terwijl bij de landelijke verkiezingen wel. En Evelien, volg jij de politiek in... ik weet niet waar je woont in... Nee, eigenlijk voel ik daar de politiek helemaal niet oh. heel erg goed. Alleen ik vind het... Uh, maar op wie, op nu wie gewoon... ga je dan stemmen straks? Je moet toch iemand kiezen? Ja. Nou, ik heb er zojuist dus achtergekomen dat mijn gemeente wel een stemwijzer heeft. Want uh, dat vond ik uh, een van de schamele punten. Dat al die, uh, ja, al die programma's dan allemaal van die vage boodschappen in. Van ja, ja, er moeten duurzame oplossingen komen. En iedereen heeft recht op goede zorgen. Dus, en denk van, ja, dus jij gaat een stemwijzer doen en dan laat je je keuze daarvan afhangen? Maar ja. je, je gaat stemmen, hoe dan ook. Ja, sowieso. Dank en voor... ik wil ook echt gemeentes aanraden om allemaal een stemwijzer te maken. Want dat is veel laagdrempeliger dan ja. 30 pagina's stellend verkiezingsprogramma van iedere partij te lezen. Dankjewel.